Het is donderdag 20 april 2017. Dit is de Battenvieren podcast. En vandaag heb ik als gast Sander Boom. Hij is politicoloog, auteur van De Geldbubbel, heeft gewerkt voor een aantal politieke denktanks, was financieel analist en is in het dagelijks leven partner bij Symetrics. Welkom Sander. Hallo. Hallo. Uh, we gaan het vandaag hebben over jouw boek, uh, De Geldbubbel. ...hoe overheden en banken ons spaargeld hebben verkwanseld. Ja. Yeah. Uh, dan wilde ik uh, het onderwerp eerst even uh, introduceren... ...met een artikel dat je mij toestuurde van de Financial Times. Ja. Yeah. Het onderwerp gaat, de titel is... ...the shadow hanging over central bank control... ...in modern finance, money and debt have become increasingly commingled in a risky way. Het uh, gaat over shadow money, uh, repos. Ja. Yeah. Um, en dat vond je tekenend voor het probleem dat jij in het, uh, in het boek beschrijft. Ja. Um, wat is dit probleem precies? En shadow money en repos, weet denk ik ook niet elke luisteraar direct wat dat is. Ja, het is misschien een uh, vrij technisch uh, onderwerp, een technisch begin. Maar eigenlijk wat ik daarmee uh, wil zeggen is dat um, um, um, staatsobligaties, dus de, de overheidsschuld... ...in onze tijd, in de afgelopen decennia... Uh, ...is verworden tot het goud van uh, de financiële sector. Um, en um, ik heb in mijn boek De Geldbubbel beschreven hoe die evolutie is gegaan. Uh, van goudstandaard naar uh, eigenlijk schuldsysteem waarin wij met z'n allen nu verkeren. Um, en eigenlijk, en wat dat betreft het, de, de, de geldbubbel schreef ik in 2012... Um, ...het is nu 2017, vijf jaar later... En het, het probleem dat ik daar aankaart is nog steeds actueel. Um, omdat het systeem eigenlijk langzamerhand um, ontspoort. Dus het, het, het, um, uh, we zijn bezig in een, in een financieel systeem waar weinig uh, controle op is. Uh, waar weinig kijk op is hoe het kan worden hervormd. En um, uh, er ook, ook eigenlijk geen goede richting is van waar we nou heen moeten. Je ja, geeft in je boek aan dat in het systeem, uh, dus het financiële systeem van de banken, de overheden, de regelgeving, dus dat alles bij elkaar, kunnen we dat als het uh, systeem misschien omschrijven? Een aantal weefouten zijn ontstaan. Wat zijn deze weefouten? en misschien zou je een kort overzicht kunnen geven hoe dat, hoe dat is ontstaan, de historie van het systeem zoals we dat nu kennen. Ja, nou ja, eigenlijk, um, ik heb mijn boek. Uh, ik ben politicoloog. Ik heb in, uh, in Den Haag rondgekeken hoe uh, de politiek um, uh, omgaat met, uh, met geld. Um, en ik ben mij eigenlijk uh, na, uh, die, of in die tijd gaan verdiepen in de evolutie van het uh, monetair systeem. Om, om erachter te komen van hoe, hoe kan het nou uh, dat, dat uh, overheden geschijnlijk zo ontzettend veel geld kunnen uitgeven uh, en lenen uh, zonder dat dat... Um, um, uh, nadelige effecten heeft voor de reële economie en ja, als je dan een beetje de, de geschiedenis ingaat dan kom je erachter dat, uh, dat, uh, dat er natuurlijk een, een periode is geweest an, anderhalve eeuw geleden van de opkomst van de, de maakbaarheidsgedachte het idee dat uh, de secularisatie uh, de hemel in uh, God in de hemel, dat, dat werd een beetje uh, terzijde geschoven en uh, het socialisme kwam op ...en probeerde uh, eigenlijk de hemel op aarde uh, te bewerkstelligen. En eigenlijk wat, wat de weeffout is geworden... ...is dat um, men erachter kwam in die tijd... Um, ...helaas dankzij een, een, een grote oorlog, de Eerste Wereldoorlog... ...dat die maakbaarheid vorm kon worden gegeven met geleend geld. En daartoe hebben eigenlijk politici uh, en, en, en beleidsmakers van die tijd... ...zijn overgegaan tot het langzame um, verwijderen van monetair goud uit het systeem... ...en het introduceren van um, papiergeld en overheidsschulden... ...om die maakbaarheid te kunnen financieren. Ja. Dus, dus zeg maar eigenlijk wilden ze meer geld uitgeven... ...dan, dan er via belastinggeld binnenkwam. Ja, ja dus de overheden die zijn zich eigenlijk in de schulden gaan steken... Ja. Um, ...om dus hun speelzucht zeg maar, uh, buiten de belastingen ook nog verder te kunnen. Uh, om even uit het boek te citeren. In de ontwikkelde landen benadert het aandeel van de overheid in de nationale economie inmiddels 50%. En het is de politieke wens van een maakbare samenleving die samen met de ontwikkeling van een internationale schuldeconomie de huidige systeemcrisis mogelijk heeft gemaakt. Ja. Ja, dat is misschien een, groot, een grote uh, stap, maar dat heeft ook te maken met het artikel wat ik je, wat ik je stuurde, um, die in, in de geschiedenis, um, en in dit geval na de Tweede Wereldoorlog, uh, toen was er nog een, een soort van koppeling tussen goud en geld, dat was uh, het dollarsysteem van Bretton Woods, en... In die tijd misschien kom ik daar verder op in het gesprek nog over, want het is wel vrij, vrij technisch, maar wel een belangrijk onderwerp is dat er een financieel systeem ontstond. Een soort parallel systeem uh, in, in, uh, in belastingparadijzen, in, uh, uh, eigenlijk buiten het toezicht van uh, beleidsmakers, van nationale overheden. En dat systeem uh, zorgt ervoor dat de goudkoppeling tussen, tussen de dollar uh, en het goud, dat die uh, moest worden losgelaten. Nou, dat is gebeurd in 1971 en uh, uh, in de jaren 80 zijn financiële markten uh, geliberaliseerd of ontdaan van uh, uh, uh, veel toezicht, om zo maar te zeggen. En, en wat er ook gebeurd is, is dat overheden hebben gezegd, staatsobligaties, de overheidsschuld uh, mag worden verhandeld in het financiële systeem, mag dienen als onderpand bij verdere kredietcreatie. En eigenlijk is heel langzamerhand dus het goud vervangen... en de discipline van het goud... Um, voor de, de, de, ja, eigenlijk de, de staatsobligatie die uit het niets kan worden gecreëerd. Want de overheid, als die leent, dan ontstaat er zo'n staatslening. Ja, dus er ontstaat dan eigenlijk geld voor de overheid... Ja. en aan de andere kant ontstaat een vordering ja. op de overheid... door een bedrijf of een, uh, of een uh, persoon. En die vorderingen kunnen worden verhandeld... En, uh, en, en dat is precies de crux. De, de, de, uh, er zijn, en daarom is het financiële systeem ook enorm gegroeid. Omdat die, die vorderingen werden gezien als bezit. Ja, en als je heel veel schulden krijgt, dan creëer je dus heel veel bezit. En is dus heel veel, uh, goud kun je bijvoorbeeld niet drukken, maar een ja. schuld kun je blijven aangaan. Ja, want je tipte net de discipline van het goud aan. Uh, dat wil dus zeggen dat goud is natuurlijk een vrij schaars goed is. We kunnen het niet maken, zoals diamanten misschien, of andere dingen. Uh, en het wordt ook nog in een redelijk betrouwbaar tempo nog gewonnen. Ja. Uh, en het wordt niet verbruikt, zoals uh, ja, je moet geen olie als standaard uh, nemen. Nee, dat zou paradoxaal kunnen zeggen dat wij nu op een, ook op een soort van oliestandaard zitten. Maar uh, nee, goud kan niet worden uh, bijgedrukt. Er, er kan ongeveer 3% of 2,5% van, uh, van, van de aardkost bestaat uit, uh, uit, uit goud. Um, en, en het kan dus ook niet snel worden gewonnen. Ja. Um, omdat goud eigenlijk alleen maar wordt gebruikt als monetair metaal of als juweel. En niet in de industrie. Um, is al het goud dat ooit gewonnen is eigenlijk um, nog aanwezig. Boven de grond. Ja. En dat, dat maakt eigenlijk dat van ouds... Um, ...goud door de markt... ...door, door, door, door marktwerking... ...afgelopen millennia... Uh, ...is gekozen als het geld... Ja. ...van um, um, uh, de samenleving... ...omdat de hoeveelheid goud... ...die er elk jaar bij komt... Um, ...veel kleiner is dan de hoeveelheid goud... ...die er boven de aarde is. Ja, ja precies. Dus het groeit langzaam. En dat is waarom de overheden... ...de goudstandaard los wilden laten... ...omdat ze er sneller wilden groeien... Want op het moment dat je een schuld hebt en je munt wordt minder waard, is feitelijk je schuld kleiner. Om het even heel simpel, heel uh, kort door de bocht. Uh, heel heel uh, plat gezegd is dat, uh, is, is dat inderdaad een beetje het punt. En, en wat natuurlijk ook zo is, dat als die, die overheidsschulden uh, in het financiële systeem uh, worden gebruikt um, uh, voor kredietcreatie, dan creëer je natuurlijk ook economische groei. En als je economische groei creëert, dan creëer je ook weer belastingafdracht. Dus het is een, het is een, een, een loterij zonder nieten in wezen. Um, zolang uh, dat systeem, zolang mensen er vertrouwen in hebben dat het goed functioneert. Ja, zolang mensen vertrouwen hebben dus in uh, de staatsobligaties uh, en, het, en het geld, de waarde van het geld. Ja. Net als dat mensen goud waardevol vinden... Uh, hebben we op een gegeven moment gezegd van nou die koppeling die hebben we niet meer nodig. Geld an zich geeft een bepaalde waarde. Ja en dan zie je dat dat bij mensen iets heel aparts is. Dat, um, er wordt, wordt wel eens gezegd in bepaalde kringen dat goud intrinsieke waarde zou hebben. Um, maar dat, dat is natuurlijk niet zo in, in de zin dat dat waarde ontstaat in je hoofd. Ja. Net, net als beauty is in de eye of the beholder. Uh, ja. Gaat ook de waarde, um, um, uh, gaat erover van hoe creëer je dat in je hoofd. Mensen zijn ook in staat om uh, sigaretten te gebruiken als geld, of uh, ronde stenen, de labstenen. Uh, er gaat een verhaal dat, uh, dat uh, bij een bepaalde eilandengroep een grote steen um, um, voldeed als transactiemiddel in die uh, stammengemeenschap. Um, die steen moest worden vervoerd van het ene eiland naar het andere, maar um, uh, tussen de twee eilanden in uh, zonk het bootje. ...en die steen lag op de grond van, uh, van de oceaan, de bodem... ...maar voldeed in de jaren daarna nog wel als geld. Ja. Omdat mensen in staat waren om in hun hoofd te bepalen van wie die steen was. Oh ja. En, uh, dus, dus het is voor mensen conceptueel gezien helemaal niet gek om in andere dingen dan goud uh, geld te zien. Ja. ja, en goud op zich heeft natuurlijk niet direct waarde... Je kan het niet eten, je kan het niet nee. voor iets nuttigs gebruiken. Nou ja, in die zin, omdat het, ik zeg wel eens gekscherend, goud is zo waardeloos dat, ...dat alles wat er ooit gemijnd is, nog aanwezig is. Um, ja. Maar het heeft als waardestandaard wel nut... Net als dat wij uh, in, in Parijs een, een, een kilo hebben liggen in een uh, bepaalde hoeveel, uh, bepaald gebouw. En, en, en heel goed hebben afgemeten wat een meter is. Want als je dat soort natuurkundige grootheden, als je die goed um, um, uh, vastlegt... dan kun je wolkenkrabbers bouwen en kun je naar de maan. Um, alleen met ja. geld hebben we gezegd, we hebben geen standaard meer. Want dat hebben wij niet nodig. Nou, dat was dat goud... Uh, ...in sommige opzichten ook wel lastig... ...omdat bijvoorbeeld tussen overheden... ...werden dan een hele bootlading met goud heen en weer verscheept. Uh, dus als ik advocaat van de duivel speel... ...zou ik al kunnen zeggen... ...ja, is het niet gewoon de moderne manier... ...om met geld om te gaan? Dat we dat niet aan iets fysieks koppelen... Hè, ...wat je zegt, het is maar de waarde die je eraan toekent... Uh, ...maar dat we dat digitaal maken. Uh, tegenwoordig kan je, uh, kunnen ze bij een bank... ...bij wijze van spreken gewoon wat, wat extra nullen toevoegen... Uh, is dat niet gewoon de moderne tijd, zeg maar? Heeft dat wel een nadeel? Want het, wat je zegt, het gaat allemaal goed. De overheid leent bij, stimuleert de economie. Uh, die mensen gaan maar meer uh, produceren, meer belasting afdragen. Wat is nou eigenlijk het probleem? Het, het, het probleem is dat je, dat je door um, makkelijk krediet creëren... een, um, een, een idee um, in de samenleving krijgt dat um, je in plaats van je best doen... Uh, ...en hard werken en gedisciplineerd een vak leren, ook makkelijk kunt lenen. Om hetzelfde effect te bereiken, namelijk de koopkracht die het één zou opleveren... ...versus de koopkracht die je kunt hebben als je alleen maar leent. Ja. En, um, dus je haalt een heel stuk fundament en discipline en, en, en, en het idee in een, in een cultuur dat je iets moet doen... ...oefenen, uh, discipline om daadwerkelijk iets moois te kunnen, kunnen bereiken... Mm -hmm. uh, dat, ...dat erodeert in een leencultuur. Uh, ja, ja, wat je ergens in het boek ook hebt aangestipt... Uh, ...is dat veel investeringen door ondernemers... ...die dankzij die makkelijke kredieten worden gedaan... ...eigenlijk helemaal niet lucratief zijn. Dus eigenlijk zonder dat krediet überhaupt niet gedaan uh, zouden zijn... Ja, kijk, de, de, de banken, um, vroeger waren banken um, uh, verdelers van spaargeld van, van burgers. Uh, en moesten vanuit die, die hoedanigheid, het was een heel saai vak, uh, moesten kijken naar, oké, okay, als een ondernemer geld wil lenen, um, gaat hij dat dan goed uitgeven? In ons systeem, eigenlijk vanaf de jaren tachtig, zijn banken geen uh, verdelers meer van spaargeld, maar vermeerderaars van spaargeld. Uh, ze konden op basis van goed onderpand, en uh, uh, daggeld inlenen, uh, konden ze krediet creëren uh, en eigenlijk aan iedereen waarvan zij dachten dat het wel terug zou komen, of in de vorm van uh, terugbetalen, of in de vorm van een uh, gestegen waarde van het onderpand van de lening, uh, zijn er dus eigenlijk leningen verstrekt die, die uh, als je er als zinnig mens naar kijkt, als ondernemer naar kijkt, misschien vroeger niet gedaan zouden zijn in een systeem met meer discipline. Ja, ja, dus uh, vroeger was het zeg maar heel simpel. Iemand die bracht zijn centjes naar de bank omdat hij dan rente krijgt. Uh, iemand anders die kan datzelfde geld lenen en uh, ja, de bank die maakt dus zijn winst op het verschil in de rente. Ja. Zeg maar. Of er is een onderpand voor een bepaalde uh, lening. Uh, nou, bijvoorbeeld goud of een ander bezit. Ja. Uh, wat nu het geval is, is dat als jij je centjes naar de bank brengt, om het even heel simpel te zeggen. Uh, dan is het niet alleen zo dat de bank die centjes kan uitlenen... maar ook omdat hij die centjes heeft... kan hij op basis daarvan nog meer, meer leningen uh, uh, aanvragen. Zeg maar. En eigenlijk nog veel meer uitlenen. Ja, dat, dat, dat is zeg maar de, de, uh, een, een bepaalde geldtheorie. Die zegt dat je, dat je op basis van uh, uh, 10% spaargeld 90% kunt uitlenen daarvan. Uh, maar wij hebben in ons systeem nog een, een trapje verder verfijnd... Uh, banken kunnen uh, van de geldmarkt daggeld inlenen bij een andere bank die dat over heeft. Uh, om op basis van onderpand dat weer door te lenen. Ja. Um, dus lening op lening op lening. Ja en dan is nog eens een keer het, het interessante van ons onderpandsysteem. Dat, die, uh, dat dat onderpand kan worden doorgelinkt. Dus je had tot de crisis had je soms wel eens ketens van onderpandleningen uh, maal zeven. Dus dan waren er zeven partijen die hadden, maakten aanspraak op het onderpand dat was gebruikt voor verdere leningen. Ja, ja, dus dat was een beetje het probleem. Dat mensen totaal zonder baan of zonder bezit of zonder wat voor goede record dan ook. Uh, die konden op basis van stimuleringsmaatregelingen van dat met name toen de Amerikaanse overheid. Konden ze toch een huis kopen. Heel ja. makkelijk, met een hypotheek. En dat hypotheekrecht, dat werd dan weer uh, verpakt naar boven... Ja. met andere dingen erbij en nog een keer verpakt en nog een keer verpakt. Ja. En dat werd dan, daar werd dan in gehandeld. En ja, daar en... zijn een hoop, of, nee, een hoop mensen, maar er is een aantal mensen... Uh, heeft daar heel goed aan verdiend, geloof ik. Uh, ja, ja, nou kijk, en dit is precies het, het, het punt wat ik ook wel, heb willen aankaarten. Het financieel systeem is um, uh, zo inventief geworden... Uh, en, en de toezichthouders, centrale banken, uh, ministers, ministeries ministerie van Financiën... Uh, zijn, hebben eigenlijk dat het, het zicht op de innovaties in het financiële systeem uh, verloren. Uh, dat, die, dat financiële systeem gebruikte die staatsobligaties om, uh, als onderpand. En op een gegeven moment groeide de economie zo hard... En, en, en was er zoveel behoefte aan onderpand... dat die financiële instellingen op zoek gingen naar nieuw onderpand... En dan ja. niet ge gecreëerd door overheden, maar gecreëerd door particulieren. Op ja. basis van uh, uh, onderpand het huis. Ja. En, um, en die leningen die ze daarmee creëerden, die gingen ze verpakken. Dat werden dan van kwalitatief minder goede leningen, eh, omdat ze dat verpakten en vermengden met, uh, met andere leningen, werden dat ineens tri zogenaamde triple e leningen. Ja. En die hypotheekobligaties konden weer gebruikt worden om verder geld te verdienen. En je zag daardoor dat dat eigenlijk financiële instellingen op zoek waren naar potentiële huiseigenaren in plaats van dat een huiseigenaar op zoek was naar een lening. Ja, precies. Dus de track record van die huiseigenaar deed er niet toe. Nee, want het ging om het we gingen er vanuit die huizenprijzen die blijven wel stijgen. Exact. Als dus de huiseigenaar alcohol. niet betaalt dan verkopen we dan later dat huis en dan hebben we toch nog de, de, de hypotheek terug. Ja, precies. Ja. Dat gaat allemaal natuurlijk een hele tijd goed. Ja, uh, totdat de huizen minder waard worden en mensen hun hypotheek niet meer uh, kunnen betalen. Nou ja, dat is dus ook precies wat er gebeurde in, uh, in die crisis van 2007, 2008. Um, kijk, op het moment dat het onderpand, uh, uh, zo'n lening, minder waard wordt, of dat mensen zich gaan afvragen van, um, uh, is, is dat onderpand wel wat waard? Dan uh, krijg je twijfel. En uh, uh, zolang een, een, een financieel systeem gebaseerd is op vertrouwen, uh, twijfelt niemand. Maar als je twijfel krijgt, dan gaat je buurman misschien ook twijfelen. En dan krijg je dat, dat karretje wat omhoog ging. Dat, uh, dat uh, uh, achtbaankarretje, dat gaat dan misschien dat, dat stagneert is, en op een gegeven moment gaat het naar beneden rijden. En dan krijg je een omgekeerde uh, uh, idee, namelijk uh, dat onderpand wordt dan minder waard. Het financiële systeem zit alleen zo, als jij een, een lening hebt, um, uh, als je je, je je onderpand hebt ge, uh, gehypothekeerd en die lening wordt minder waard, dan moet jij geld bijstorten. Zogenaamde marge. En um, het, het punt is dat dat hele systeem was gebaseerd op onderpand en niemand eigenlijk het geld had om die marge te lappen. Ja. Dus er ontstond een systeem of een, een, een, een, een, een, een kettingreactie in het systeem waarbij het onderpand... ...werd verkocht om aan geld te komen. Waardoor de waarde van het onderpand nog verder naar beneden ging. Ja, want er kwamen ineens heel veel huizen op de markt... Ja, en, ...die en, moest moesten uh, worden omdat de hypotheek niet werd betaald. Ja, en die hypotheekleningen die werden dus heel snel minder waard. Ja. Uh, die leningketens op basis van dat, dat, die hypotheekleningen... Uh, uh, ...dat liep spaak en moest marge bij. Het banksysteem kwam geld tekort. Ja. Uh, verzekeraars van die leningen gingen ook failliet... En dat was een soort uh, ja, kettingreactie, een race naar de bodem. En ook een vlucht zag je toen naar de veilige staatsobligaties. Want ja. uh, een hypotheekobligatie, dat konden mensen niet meer vertrouwen, want dat was private schuld. Ja. En publieke schuld kun je in principe altijd vertrouwen, want er staat een centrale bank achter die altijd geld kan drukken om nominaal de lening af te betalen. Ja. Dus de hele sector, het hele financieel systeem ging van, van de, de, de private... Uh, gecreëerde schulden over naar staatsschulden uh, ja en we zitten eigenlijk nog steeds in de naweeën van hetzelfde uh, idee kijk als de staatsschuld meer waard wordt gaat de rente omlaag en ja. dat is een, uh, ja, dus dat is een mechanisme kopen lenen dus zal dat misschien ook meer doen ja en dat is ook gebleken want sinds 2008 2009 zijn de de overheidsschulden relatief gezien meer toegenomen dan schulden in het privaat systeem ja. uh, maar wel met een, met een probleem nu, dat, dat de schulden dus zijn toegenomen... ...de rente heel laag is en er um, weinig wordt, relatief weinig wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dus we, zitten nu, we komen tot een punt, economen zeggen dat ook wel eens... ...de, de theorie verandert terwijl we, uit, terwijl we uit het raam kijken. Um, dat, dat ook de wetenschap eigenlijk niet zo goed meer weet... Um, ...hoe we hierin zijn aanbeland... ...en hoe we hier dus uit zouden kunnen komen. Ja. ja dus het, het, is een, het, is een, het is een zeer intrigerende tijd... ...maar ook ja, um, lastig voor mensen. De, de theorieën werken niet meer. Ja, ja precies. Ja. Um, in een, een aardige rol in het boek uh, vormde ook Amerika... ...dus de macht van de dollar... Ja. ...en dus ook de macht van de Amerikaanse overheid... Um, dat uh, dat, uh, dat uh, landen in Amerika dingen kopen voor dollars en dat weer beleggen in staatsobligaties. Dus dat gaat eigenlijk zo rond. Ja. ja. Um, uh, waardoor de staatsobligaties, dus eigenlijk de schuld van de Amerikaanse overheid, ook continu blijven toenemen. Ja. Je ziet dat, uh, dat de Amerikanen, volgens mij al 60 jaar, een uh, betalingsbalans tekort hebben. Dus van de wereld lenen. Uh, de Amerikaanse staatsobligaties die uh, voldoen uh, bij heel veel landen in de wereld als monetaire reserve. Uh, waar het vro dat vroeger goud was, is dat ja. op dit moment de, de Amerikaanse staatsobligatie. En daarmee financiert eigenlijk de rest van de wereld uh, het uitgavenpatroon van de Amerikanen. En um, uh, eigenlijk uh, zitten we dus in een hele moeilijke situatie waarbij niemand baat heeft bij een monetaire reserve of een grotere financiële crisis... Uh, maar tegelijkertijd uh, de knellende band van de afhankelijkheid van uh, de munt van één natie... namelijk de Verenigde Staten, ook erg groot is. Ja, want heel veel is afhankelijk van het vertrouwen in de dollar. Ja. Want als de dollar ineens gaat kelderen doordat mensen daar hun vertrouwen in verliezen... Uh, wat, dus niet, ja, wat dus echt alleen maar die intrinsieke waarde daarvan is... niet gekoppeld aan bijvoorbeeld de goudstandaard... Uh, ja, dan, dan wordt het aardig rampzalig voor de hele wereldeconomie. Nou, ik zou hem ik zou, ik zou in die zin nog willen omdraaien. Als je kijkt nu naar uh, de rol van de dollar uh, als, als funding currency in de wereld. Uh, er zijn veel meer dollarleningen dan dat er dollars zijn in circulatie. Uh, dat betekent als wij een crisis krijgen en mensen willen hun, hun leningen afbetalen. Dan is er een tekort aan dollars en zal de dollar juist heel erg duur worden. Oh ja. En... Um, en dat is de paradox van het huidige systeem. Het is wel een systeem gebaseerd op vertrouwen, ja. maar je hebt wel dollars nodig om van je lening af te komen. En op het moment dat die dollar duurder wordt, dan zie je dat heel veel partijen die in dollars hebben geleend, het moeilijk krijgen ja. om die lening af te betalen. Want hun schuld wordt groter. In Want hun, hun schuld wordt in hun eigen valuta gemeten groter. Ja. En, en dat is dus de, de, de, een, een hele lastige situatie waarbij uh, iedereen in de wereld baat heeft... bij een stabiele, of, uh, een stabiele dollar of een in waarde dalende dollar. Maar de, hoe, hoe het systeem is geëvolueerd de afgelopen uh, 20, 30 jaar... Um, is dat iets um, uh, waar we niet zomaar mee uit kunnen komen. Ja, ja er zijn wel eens van die uh, filmpjes op internet... Die dan aangeven hoe groot de schulden van landen bijvoorbeeld zijn. In, uh, ja. Dat ze dat dan in, in, in stapels van briefjes aangeven om, om de, de enorme grootte aan te geven. En ook een bepaalde kwetsbaarheid in het systeem. Dat, het, ja, dat er zoveel schuld is, moet dat op een gegeven moment afbetaald worden? Of... Nou ja, we kunnen het afbetalen uit economische groei. Ja. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar een, uh, een, een, een, een periode gehad in de wereld. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom uh, deze, deze crisis, of de, deze moeilijke tijd waarin we zitten, moeilijk um, kan worden geduid door uh, mensen die in die tijd zijn opgegroeid, uh, opgevoed, opgeleid en een carrière hebben gemaakt. Um, want het is natuurlijk een tijd, voor de ondergang van communisme. Uh, China kwam bij de wereldeconomie, kwam in de WTO, uh, de babyboom-generatie maakte carrière ging geld verdienen. Um, eigenlijk stonden alle seinen op, op groen om, om meer schuld te maken en, en, en, en carrière te maken en te investeren. Ja. Um, en, en daardoor hebben wij een, een, een ongekend stabiele tijd meegemaakt. En als je nu kijkt, dan, dan, dan is dat, dat, die omstandigheden zijn eigenlijk een beetje aan het omdraaien. We hebben in plaats van een babyboomgeneratie die aan het groeien was, hebben we vergrijzing in alle ja. grote regio's van de wereld. De geopolitieke spanningen nemen toe. De bereidheid om meer leningen op je te nemen, die is er niet. Er wordt juist, paradoxaal genoeg, meer gespaard. Dus de... de, de we zitten in een, ja, sommige economen noemen dat wel eens secular stagnation periode. Gewoon een permanente um, stagnatie. Um, en dat is, het is, het is om, omdat dat niet in de theorieboeken staat, heel moeilijk voor theoretici om, om te duiden hoe we eruit kunnen. En in mijn optiek is het zo dat je dus verder moet terugkijken um, naar het functioneren van bijvoorbeeld een goudstandaard. Om te begrijpen uh, waarom wij nu in deze situatie verkeren. ja. Ja, ik wil zo nog even ingaan op het maatschappelijke en culturele aspect van, uh, hiervan. Want je beschrijft dat de benoem-generatie nog schiet van de generatie nu. Maar we gaan er heel even tussenuit voor uh, wat aankondigingen. Wij nemen nu even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en presentatoren elkaar kunnen ontmoeten. De eerstvolgende is vrijdag 21 april de Battevieren Lenteborrel in proeflokaal De Bekeerde Zuster te Amsterdam. Daarna volgt... Op zaterdag 13 mei pannenkoeken eten bij Battenvier Guido te Vinkeveen. 16 juli is ook een belangrijke datum om in uw agenda te zetten. Dan vindt namelijk de Benefiet Spelenvaren plaats op de Loostrechtse plassen. Aanmelden voor onze evenementen kan op de Battenvieren podcast Facebookpagina. Wij heten u van hartelijk welkom op een van onze evenementen. Graag tot ziens. Nieuw doneren aan de Battenvieren podcast.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 Het eerstvolgende event is dus morgen 21 april in de bekeerde zuster te Amsterdam. De Battenvieren Lenteborrel vanaf een uur of acht. Uh, we gaan weer verder. We hebben net even kort aangestipt dat het financiële systeem ook een maatschappelijke ja, maatschappelijk cultureel aspect heeft. Um, en we hadden het even over de babyboomers dat daar eigenlijk alles mogelijk was door die vele leningen. En ik vraag me ook wel eens af... Moet de jonge generatie de rekening betalen voor de welvaart van de babyboomers? Die hebben het erg goed gehad, zitten nu met een lekker pensioen. Um, terwijl mensen die nu afstuderen, die kunnen nauwelijks een baan vinden. Die moeten allemaal onbetaalde stages doen en uh, kunnen pas verder als ze twintig jaar zijn en dertig jaar werkervaring hebben. Ja, ja dat, dat klopt. En ik, volgens mij, en dat is een van de uh, dingen die, uh, die opvalt als je kijkt naar uh, de, de onvrede bij de middenklasse... Dat heel veel mensen nu beginnen te beseffen en zich beginnen af te vragen. Gaan mijn kinderen het nog wel zo goed krijgen als dat ik het zelf heb gehad? Ja. Um, en, en dat is eigenlijk een, een, een soort herverdelingsvraagstuk. Um, en eigenlijk, ja, als je dan kijkt naar, naar het systeem, hoe het is geëvolueerd. Dan, dan moet je uh, misschien wel tot de conclusie komen dat inderdaad het best lastig is uh, voor de toekomst om nog uh, normaal geld te kunnen verdienen en, uh, en, en zeker te zijn van, uh, van bijvoorbeeld een pensioen of uh, uh, verzekeringen. Dus ja, ik, de, de, de, ik snap die onzekerheid vanuit het systeem bezien, het financiële systeem bezien, absoluut. Ja, en dan hebben we behalve de, uh, ja, de financiële problematiek, hebben we ook te maken met immigratie bijvoorbeeld. Dus ja. het is voor de huidige generatie, uh, die aan de bak wil, uh, natuurlijk ontzettend lastig. Ja, en het, het, het jammer daarvan is weer, en dat, dat, um, ik, ik heb altijd, wat ik zei, ik, heb, ik ben politicoloog en ik heb altijd gekeken naar um, um, wat zijn de, de bewegingen, de maatschappelijke bewegingen um, en, en, en waar komen die vandaan. En als ik um, vanuit die optiek gekoppeld met die financiële kennis nu kijk naar wat er gebeurt, dan zie ik helaas dat er heel veel uh, symptoombestrijding is. Um, en ook het gevaar van het vinden of zoeken van zondebokken. Dus het is een lastige periode, en ook een, denk ik een, een, een, een, een gevaarlijke periode uh, van grote onzekerheid. Ja, ja en je zou uh, zeggen dat, dat in zo'n periode dat, dat we gezien hebben wat er schort aan het systeem, uh, wat de gevaren daarvan zijn dat er juist een tijd komt waarin mensen wat conservatiever worden, wat voorzichtiger zijn qua leningen, nou ja, dan is dat misschien wel zo, maar misschien ook nog teruggaan naar een soort van idee van ik moet het inderdaad zelf doen, ik moet een goed vak leren, ik moet, hey, juist omdat de kansen kleiner zijn of hey, omdat het lastiger is, moet ik me juist heel goed kwalificeren om dus zelf uh, iets uh, in de wereld te kunnen zetten of om mijzelf uh, te kunnen voorzien. Maar het lijkt, als je naar generaties generatie millennials kijkt, eerder het omgekeerde te gebeuren. Dat, dat ze eerder zeggen van het ligt allemaal aan het falen van het kapitalisme of aan de, de overheid die niet geno goed uh, uh, genoeg doet. Nou, ze zien dus wel dat het, dat het misgaat en de dingen die ze terug kunnen verwachten van hun investering in zo'n uh, uh, uh, maatschappij, uh, uh, daar zetten zij grote vraagtekens bij. En, en ik denk terecht... Um, uh, uh, jammer is alleen dat dat, denk ik, um, heel vaak ook daar weer wordt gekeken... ...eerder naar het symptoom van um, uh, het, het probleem dan naar het probleem zelf. En ja. dat kun je ze in wezen ook niet kwalijk nemen, omdat um, als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen... Um, ...die vinden hun oorsprong vaak in beslissingen, politieke beslissingen van 40, 50, 70 jaar geleden... Um, en bijvoorbeeld het vak monetaire geschiedenis... is, is heel lang niet uh, bij uh, economiefaculteiten onderwezen geweest. En, en waarschijnlijk nu ook nog maar mondjesmaat. Uh, wat ook vaak ontbreekt in ons soort samenlevingen. Hè. We hebben natuurlijk heel veel uh, specialisatie. En door je te specialiseren in iets... heel veel te weten van, heel van een heel klein dingetje... Uh, kon je goed uh, carrière maken. Ja. Maar daardoor zijn generalisten die, die meerdere disciplines en over de heggen kunnen kijken van de disciplines, um, die, zijn, die zijn erg schaars. Um, ja. Dus ja, ik zie ook inderdaad een, een millennial, uh, millennials die zich afkeren van, um, van de status quo, om het zo maar te zeggen. Um, maar of dat uh, gebaseerd is op, op de juiste argumentatie, ja, dat is helaas vaak de vraag. Ja, want een tijdje was het inderdaad zo hè, dat een hyperspecialisatie, dus door globalisering uh, enzovoort, alles werd groter. Uh, bedrijven werden groter, dus je kon maar beter een heel klein radertje kunnen besturen ja. dan dat je een Overzicht hebben. Maar misschien hebben we juist de mensen nu nodig die wel dat overzicht hebben. Ja, en ik denk dat er bij millennials ook heel veel mensen zijn die, die op zoek zijn juist naar uh, dat grotere verhaal. Eh, een, een, we hebben natuurlijk ook nu uh, via internet de mogelijkheid om, om veel meer kennis te krijgen, een totje te nemen, dan via de officiële kanalen van de krant en, en uh, NPO uh, tot ons komt. Ja. Um, de, de, de, de, die, die, die, ...die gevestigde kanalen... Uh, uh, ...de gevestigde media... ...wordt eigenlijk net als de politiek... Uh, ...erg gewantrouwd... Ja, um, ja. ...en vaak terecht... ...moet ik eerlijk zeggen... Um, ...omdat die, die gevestigde belangen... ...en die gevestigde mediakanalen... ...ook vaak een verhaal vertellen... Uh, ...dat precies de belangengroep... ...waar zij voor staan... Uh, ...erg goed dient... Ja. En, ...en niet het algemeen belang. Ja, ja en dat... Ja, dat is ook misschien weer die babyboom-generatie die natuurlijk in heel veel bestuursfuncties, uh, in heel veel belangrijke sleutelposities en uh, beslissende posities uh, zitten. Ja. En de jongere generatie die zit met hun belangen daar niet in eigenlijk. Die heeft daar geen aansluiting in en die, uh, ja, die gaat dan naar andere bronnen, naar het internet. Nou, van hen wordt wel verwacht dat ze meedoen, maar uh, de, de mate van invloed op hun eigen bestaan, en hun eigen toekomst wordt hen ontnomen uh, door die beslisstructuren. Ja. Op dit moment. En dat is niet alleen in Nederland, dat zie je eigenlijk in alle westerse democratieën. Um, en daarom zie je denk ik dat, dat in alle westerse democratieën een soort legitimiteitscrisis is van uh, de gevestigde orde. Ja, dat is zich steeds verder af uh, beweegt van uh, wat de, de maatschappij als geheel zou dienen. Ja, want als je, als je kijkt... Um, ik vind, ik vind de Nederlandse grondwet eigenlijk altijd wel een mooi voorbeeld van um, um, hoe, je, hoe je kunt zien in een document hoe de wereld is, is veranderd. Ja. Um, um, he, in 1848 kwam Torbecken met een grondwet um, waarin individuen uh, en de, de burgerij werd beschermd tegen de grillen van de koning. Um, dat was eigenlijk in die tijd overal verzet van de burgerij tegen de macht van koningshuizen, van monarchieën. Dat is allemaal vervat in een, in een grondwet. En in de loop der tijd, met name na de Eerste Wereldoorlog, zijn er eigenlijk door elites, door belangengroepen is er steeds meer de nadruk komen te liggen op het verdelen van de welvaart in plaats van het beschermen van de welvaart. En uiteindelijk zie je dat overal in westerse samenlevingen in een toename van rechten, het uitdelen van rechten. Recht op werk, recht op cultuur, recht op, op uh, zorg, recht op... Nou, you name it. Er is nog steeds een breder, uh, bredere interpretatie van wat die rechten allemaal zijn. Er staat altijd een bepaalde mate van. Nou, een bepaalde mate, dat is natuurlijk arbitrair en ja. oprekbaar. Ja. Um, ja. En zo zie je dat, uh, dat bepaalde belangen um, ook weer in de media worden gestuurd... en meer macht krijgen. En dan krijg je dus het, het, het, het verdeel en heersen... en ook het hele idee van... Uh, wij. Uh, ...hebben de, de, de moral high ground, de moral, morele hoogvlakte. En, ja, want dus jij gunt en, iedereen allemaal al die rechten. Ja, dus, dat dus, dus, dus uh, en da daar kun je, niet, da kun je niet tegen zijn, zeg ik nee. altijd. Ja, wie is er nou tegen mensenrechten? Nou, bijvoorbeeld. En, en, en nee, wat ja. je dan in de Nederlandse grondwet ziet... ...is dat die in 1983 is, uh, flink is uh, uh, opgevuld... Met, ...niet alleen met de klassieke grondrechten... Uh, ...die dus borg stonden voor de vrijheid van het individu... Hm. ...tegen de macht van de koning en de overheid... Maar dat je, dat je zag in 1983 dat er een hele grote paragraaf sociale grondrechten bij is gekomen. Waaruit uh, uh, mensen kunnen ontlenen uh, dat er rechten zijn. Maar ik zeg altijd, rechten moeten wel worden betaald. Of, hè? Die moet ja. die, die, die, die, dat die kosten wat. En uh, uh, nou, Wat ik al zei, dat, dat is niet alleen uit belastinggeld gefinancierd, maar ook uit leningen. Ja. Waarbij die leningen dus het nieuwe goud zijn geworden. Uh, dus eigenlijk um, kon de welvaart... ...van hè, in onze generatie kon die niet op. Ja. Ja, en dat gaat zo goed totdat het niet meer kan. En daar zijn we nu. En dan ja. heb je een probleem, want dan moet je een, uh, niet een groeiende koek, uh, ...economische koek verdelen, maar misschien een krimpende economische koek... Ja. En het is natuurlijk altijd heel uh, uh, prettig uh, om te zien hè, dat, je, dat je zelf wat meer krijgt. Ook al krijgt de buurman misschien nog meer, als je er zelf ook op vooruit gaat, is dat niet zo erg. Nee. Maar op het moment dat jij minder krijgt dan je buurman en je gaat achteruit, dan ga je de buurman misschien niet zo leuk meer vinden. Ja. En dan krijg je een, een, bij dus een stagnerende of een krimpende economische koek, krijg je sociale onrust. Ja. En... Um, ja, dus, dus eigenlijk wat je ziet bij die, bij die heersende elite is dat er alles aan gedaan wordt om de status quo, die eigenlijk niet eens had mogen bestaan, monetair gezien, ja. probeert te verdedigen. Ja, en het dat is een, te behouden ook. En de, precies, het probeert te behouden en, en op basis van uh, zeer gebrekkige argumenten. Ja. Maar ook omdat er natuurlijk enorme belangen spelen... bij het behouden van wat er is en wat niet meer houdbaar is. Ja. Uh, want het, uh, een beetje tegen het einde van het boek... heb je het op een gegeven moment over het, het laten terugkeren van de goudstandaard. En daar noem je dan nou verschillende manieren voor. Daar kunnen we misschien zo op terugkomen. Uh, maar dat blijkt eigenlijk uit van het verlaten van de goudstandaard... kent een politieke of culturele reden en geen economische. Dus er is eigenlijk geen goede... Beargumentering geweest vanuit een economisch oogpunt om die goudstandaard los te laten? Nee, sterker nog, die functioneren uh, uh, heel erg goed. Uh, de welvaart in de wereld is bijvoorbeeld van 1871 tot 1914 enorm toegenomen de wereldhandel. Uh, en dat was omdat er natuurlijk geen valuta-risico er was. Er was een standaard. Ja. Um, de, de, de, de, de, en de economische theorie kijk de mens reageert wat dat betreft of die, die is, zit wat dat betreft ook een beetje raar in elkaar, want wij argumenteren altijd achteraf um, um, um, wat, wat het juiste is, in plaats van dat wij vooraf argumenteren wat het goede zou zijn voor de toekomst, ja. wij, wij argumenteren um, datgene wat um, is geëvolueerd en dat zag je bijvoorbeeld bij Keynes met zijn ideeën van, uh, van overheidsinvesteringen Um, uh, zijn theorie kwam op het moment dat dat al de facto um, de praktijk was. Ja, ja uh, mensen hebben altijd het idee dat, uh, dat de economie een voorspellende wetenschap is, maar het is meer re retrospectief uh, uh, Absoluut. We absoluut. kunnen met allerlei dingen verklaren, met allerlei theorieën verklaren wat er is gebeurd, ja. maar geen econoom die... Uh, ...die hele betrouwbare voorspellingen voor de toekomst. Nee, en dat, dat komt natuurlijk ook omdat de mensen... Een, ...een zeer conservatief... Uh, um, uh, ...wezen is. Um, uh, nieuwe experimenten aangaan... Dat, is, ...dat zit niet in de aard. Um, uh, en daarom zie je aan bijvoorbeeld een partij... ...als Partij van de Arbeid... ...dat noemt zich progressief, maar als je kijkt naar... ...hoe ze eigenlijk acteren in, in de Nederlandse politiek... ...dan zijn dat zeer, zeer... ...conservatieve mensen die niet openstaan... ...voor iets nieuws. Ja, ja maar goed, dat komt misschien ook door de ontwikkeling... ...doordat ze in een beginfase... De progressieve waren en de hemelbestormers. En dat is omgekeerd dat ze nu het establishment zijn geworden. Ze zitten weliswaar met maar een paar zetels nog in de Kamer. Uh, maar uh, ze zitten natuurlijk qua invloedsfeer en qua bestuurlijke functies zijn ze nog van, van behoorlijk grote invloed. Uh, en ze zijn dus het establishment geworden. Dus ze zullen dat willen behouden. En ja, dat ja eerder de conservatieven zijn dan de uh, hemelbestormers of de. Ja, de nieuwe progressieve. Het dus dus, dus in, in, inderdaad zie je dat, dat um, um, ondanks dat wij um, aantoonbaar grote uh, maatschappelijke problemen hebben, niet alleen sinds die crisis, maar ook daarvoor, maar met name sinds die crisis van 2008-2009, zie je toch dat er eigenlijk maar zeer marginaal um, um, uh, veranderende politiek is om die problematiek op te lossen. Maar dat, dat lijkt me sowieso het, het probleem. En dat is een leuk citaat uit je boek. Politici van alle tijden en in alle culturen zijn maar al te graag bereid om kiezers datgene te beloven waarmee ze de meeste stemmen krijgen. Ja. Kijk, op het moment dat je uh, gaat zeggen van als partij van nou, we willen het allemaal rustig aandoen. En uh, ja, je, je kan niet allemaal belastingverlagingen en allemaal extra uitgaven beloven zonder dat je dit probleem uh, aanpakt. Dus, dus het is een beetje de vraag van wie gaat het... Uh, wie gaat het vuile werk opknappen? Dat, dat, dat wil natuurlijk geen enkele politicus. En ze krijgen er kans niet voor. Omdat de kiezers die stemmen op alle leuke cadeautjes. Ja, maar tegelijkertijd zie je dat het aantal niet-stemmers enorm toeneemt. Omdat die het vertrouwen in de politiek aan het verliezen zijn. En ik denk ook dat, dat eh, juist ook weer omdat de mens zo conservatief is. Uh, is het dus niet zaak van nieuwe partijen om uh, uh, met argumenten de tegenstander te overtuigen van je gelijk maar met argumenten het vinden van mensen die het met je eens zijn. En ik denk dat wij in een tijd leven waarbij er steeds meer mensen zijn... die, die op zoek zijn naar een ander verhaal. Ja. En, en, en in die zin is dat ook weer een, een, een, een, een uh, electorale zoektocht... naar um, um, uh, datgene waarvan jij denkt dat er moet gebeuren... en daar je aandacht bij te vinden. Maar ik denk dat dat van alle tijden is. Het punt is dat... dat ...politici er op het moment dat zij, of partijen op het moment dat zij de macht bekleden... ...eigenlijk onderdeel worden van het uh, laten stollen van het speelveld... ...in plaats van nog bezig zijn met het ontwikkelen van het speelveld. En uh, in die zin is het denk ik tijd voor nieuwe, nieuwe politiek en een nieuwe ja. manier van denken. Ja, precies. Uh, Want bij het terugkeren naar de goudstandaard schrijf je ook... ...om duurzaam te kunnen zijn zal een nieuwe goudstandaard moeten worden vergezeld... ...van een cultureel fundament... Een fundament van discipline en terughoudendheid. Uh, ja, ik, ik zie altijd dat de cultuur boven politiek gaat, uh, staat. Uh, dus niet regels en beleid en wetten zijn leidend, maar de onderliggende cultuur die bepaalt uiteindelijk of die wetten daadwerkelijk werkelijkheid uh, worden. Is dat iets wat je ziet terugkomen, die discipline en terughoudendheid? Ik denk het wel. Ik denk dat... Uh, um uh, kijk, op het moment dat er een hele generatie opgroeit in de samenleving met het idee dat, dat zij het uh, wat welvaart betreft misschien minder gaan krijgen dan hun ouders of, of, of anderen in de generaties voor hen, dan gaan zij anders nadenken over de inrichting van de samenleving. Bijvoorbeeld anders nadenken over verspilling. Uh, over um, uh, energieverspilling, uh, uh, allerlei soorten verspilling. We... En dat zie je wel een beetje als trend, hè? Dat mensen dingen willen hergebruiken, ja. apparaten toch willen repareren... in plaats van weggooien en een nieuwe kopen. Ja. Uh, dat is op zich wel een trend die je hè, onder de hipsters wel ziet. Dan ja, dat... is het onder een klimaatargument. Uh, ja. Nou ja, en in die zin ben ik eigenlijk ook wel uh, erg optimistisch over de toekomst. Uh, in de zin dat uh, die verandering... Die gaat er komen. Uh, ik denk dat het met name de, de mensen zijn de, van de status quo... en die de status quo willen behouden... dat die door een bittere pil heen moeten uh, uh, slikken. Ja. Uh, uh, maar dat de, de volgende generatie misschien heel goed om zou kunnen gaan... met veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld dat, dat wij... Hè, dat, dat, dat zeg ik altijd in het voorbeeld van generatiewoningen... dat, wij, dat families weer de zorg op zich gaan nemen voor, voor zichzelf... Dat de, de, de, de, de, de zorg heeft, is door de overheid de afgelopen decennia naar zich toe getrokken. Maar nu blijkt dat eigenlijk niet goed betaalbaar. En als die overheid het straks echt niet meer kan betalen, als die niet meer kan lenen, ja dan, zullen we, dan zal de overheid dat, dat weer terug moeten geven aan de maatschappij. En ik ja. denk dat mensen dat zullen ervaren, misschien in het beginsel als, een, uh, uh, ja, als iets vervelends. Dan zeggen ze altijd van ja, ik wil mijn schoonmoeder niet in mijn huis hebben. Um, uh, dat maar uiteindelijk, dat, en dat wil niemand, maar, maar uiteindelijk zul je, zul je denk ik uh, zien dat, dat als je bij elkaar woont en je ziet je demente vader met je, met je, met je, met je dochter omgaan, um, um, dat dat ook weer heel veel dingen terugbrengt. Dus het is niet een kwestie van, oh maar dat is vervelend of zwart-wit. Ja. ja, want cultureel zijn we nu gewend van, hè, we, uh, we, we stoppen onze ouders uh, als ze hulpbehoevend zijn in het tehuis. Ja. En als we gaan werken stoppen we de kinderen in de crash. Terwijl ja, vroeger was het natuurlijk zo dat iedereen gewoon bij elkaar in één huis woonde en dat oploste, zeg maar. Ja, precies. Uh, dat, dat is een hele andere manier van, van denken. En ook niet denken in de zin van, ik heb een probleem, overheid lost het voor mij op. Nou ja, dat is dus ook het vervolg. als je nu, als er een trend komt waarvan waar we weten, het, het voorzieningen. Niveau van de overheid gaat onherroepelijk terug omdat uh, de overheid het niet meer kan, of misschien wel, als een we goede partij zijn, wil betalen. Ja. Uh, dan krijg je vanzelf een beweging van mensen die niet meer met de neus naar Den Haag gaan staan, maar met de rug naar Den Haag en, en dat ze het weer zelf gaan doen. En dat is niet, niet een zin van oh, ik heb dat zelf verzonnen, dat wil ik, maar dat is een maatschappelijke trend. En ik denk dat die onvermijdelijk is. Ja, ja precies. Nou ja, het, het zou wel moeten om de boel rustig ...te houden, denk ik. Zou dat niet gebeuren en dan zou de overheid nog steeds blijven lenen... Blij ja, ...dat de, de schulden blijven stijgen. Um, ja, dan kan je op een gegeven moment natuurlijk wat minder mooie situaties krijgen. Nou ja, dat, dat, gek genoeg in, in 2008, 2009 hebben natuurlijk... ...overheden en, en centrale banken uh, enorm ingegrepen... Om, ...om het financieringsmechanisme van de politieke status quo in stand te houden. Ja... Uh, daar kon je heel veel van vinden. Maar misschien is het, is het wel een blessing in disguise geweest dat ze dat hebben gedaan. Omdat het ons de kans heeft gegeven om te wennen aan een andere manier van uh, uh, kijken naar de toekomst. Ja. Dat als er nu bijvoorbeeld een crisis komt. Uh, dat we dat uh, cultureel gezien of maatschappelijk gezien beter aan kunnen dan dat we toen uh, aan zouden hebben gekund. Ja, omdat we toen nog helemaal in die, uh, in die in, zeepellen in die bubbel, zaten. Van, ja. In de bubbel. In bubbel zaten inderdaad van... Uh, uh, dat alles maar kon en ja. dat het geld niet op kon. Uh, je ziet toch denk ik wel een belangrijke rol voor, voor goud weggelegd hierin. Ja. Uh, wat zijn de manieren om de rol van goud terug te krijgen? Om dus die ja, stabiliteit weer terug te krijgen? Uh, nou ja, ik, er zijn ook bij uh, centrale banken uh, wereldwijd nu uh, uh, heel veel uh, uh, beleidsmakers die... Zien dat wat wij hebben niet goed meer functioneert. Ja. Um, die weten ook wat de, de oorzaak daarvan is. En um, in de geschiedenis zie je altijd. Dat als er een grote crisis komt. Bijvoorbeeld een schuldencrisis. Of een geldcrisis. Um, dat eigenlijk vanzelf goud terugkomt. Um, um, in welke vorm dan ook. Als, als um, onderdeel van. Als backup van je geld. Of als uh, circulerend geld. Um, dus ik denk dat er. Als het vertrouwen in, in geld um, uh, verloren gaat, dan, dan grijpt men eigenlijk vrij automatisch, vanuit de cultuur ook nog, uh, terug op goud. Um, en het is, het is de vraag of uh, centrale bankiers of, of ministeries van Financiën uh, nog voldoende kennis in huis hebben om, om dat te kunnen begeleiden. Um, want dat zou natuurlijk wel beter zijn dan een uh, echte geldcrisis zoals bijvoorbeeld Weimar Duitsland heeft gekend. Ja, ja. Um, de prijs van goud is momenteel behoorlijk aan het stijgen. Um, zou je aanraden om uh, goud te kopen? Ik ben geen belegger. Dus als ik uh, kijk naar goud, dan zeg ik altijd het is een, uh, een hele mooie verzekering. Tegen het papieren systeem dat wij hebben. Tegen ja. het vertrouwenssysteem. Uh, en het is daarmee in mijn optiek een uh, verzekering met een sterk opwaartspotentieel. Dus daar kun je van maken wat je wilt. Ja, <laughs> ja dat is uh, goed, uh, goed gezegd. Um, wat je in je boek kort aanstipte, was de introductie van de euro, waarbij de, uh, als ik het goed zeg, de rentes zijn gelijkgesteld, waardoor deze niet meer representatief waren voor het risico van het desbetreffende land. Uh, landen hebben dus uh, sinds de euro onderling in Europa niet meer de wisselkoers om mee te spelen en dingen te corrigeren. Ja. En hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, wat je kunt zien is, de, de euro werd in die tijd ook wel gezien als een nieuw soort goudstandaard. Uh, omdat daarmee eigenlijk net als in die periode van 1871 tot 1914, uh, maar toen wereldwijd, uh, geen valutarisico bestond. Omdat er een geldstandaard was. En die standaard hebben we natuurlijk ook gezien in het uh, Europa van 1999 af, bij de introductie van de euro. Uh, maar wat er gebeurde is dat, uh, omdat landen zoals Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, uh, wat toch altijd notoren... Uh, uh, uh, ja... Uh, Drank en vrouwen, zei Dijsselbloem laatst, uh, mag je niet meer zeggen, maar die gaven toch wat, uh, letten toch wat minder op de discipline van hun uitgaven. Ja. Uh, dat die landen, omdat er geen valutarisico meer was, uh, toch in de, uh, uh, op de geldmarkten konden lenen om hun uitgaven te kunnen financieren. Ja. En toen zag je dat bijvoorbeeld uh, Griekenland uh, 13% van het bruto nationaal product tekorten kon draaien uh, totdat die crisis ontstond. Uh, dus we hebben, wel, we hebben een soort gemankeerde uh, goudstandaard gehad. Waarbij aan de ene kant de, de, de, de, het valutarisico niet meer bestond. Ja. Maar aan de andere kant landen toch nog gewoon heel veel konden lenen. Uit dat internationale um, uh, financiële uh, geldstelsel. Ja, want ja, die, die, die landen konden in de eerste plaats meer lenen. Uh, en in, in de tweede plaats kan bijvoorbeeld Griekenland, als een land in de problemen komt... Uh, doordat ze inderdaad uh, iets te veel uh, uh, ongedisciplineerd geld uitgeven. Uh, toen konden ze nog zeggen van, we gooien de munt naar beneden... Ja. en dan exporteren we weer meer en dan gaat het allemaal wel weer beter. Ja, maar ook dat heeft een cultureel aspect natuurlijk. Hè? Die, die landen, uh, uh, er is... Als je een munt hebt, je bent Italië en je hebt een lira... en uh, uh, mensen sparen in lira's. Op het moment dat de overheid... Uh, begrotingstekorten heeft... ...of uh, een muntcrisis heeft... ...omdat ze niet goed letten op staatsfinanciën... ...en ze devalueren de munt... ...dan devalueren ze eigenlijk het geld... ...het spaargeld van hun eigen burgers. Ja. Uh, omdat die landen dat heel vaak hebben gedaan... ...is er een cultuur ontstaan... ...van wantrouwen in de overheid. Ja. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen... ...als een overheid zoals bijvoorbeeld Nederland... ...of Zwitserland, of Duitsland... Uh, ...maar met name en Zwitserland... Uh, uh, ...munten niet... Devalueren, maar gewoon sterk houden, dan krijg je een hele andere cultuur. Want dan gaan mensen um, uh, produceren op kwaliteit, in plaats van op ja. prijs. Hebben mensen ook veel uh, meer belang om te sparen, bijvoorbeeld? En dan wordt de overheid veel meer vertrouwd, omdat die niet goed, goed of uh, constant bezig is met het devalueren van het geld. Ja. En daarom zie je dus cultureel gezien dat er in, in noord, noordelijke landen veel meer vertrouwen is in overheden en overheidsfinanciën dan in zuidelijke landen. Ja, ja, precies. En, dat, en wat je dus kon zien, eigenlijk vond wel wat je, wat je zei over de rente, dat, dat klopt absoluut. Je kon zien tot de, de, de, de eurocrisis van 2010 dat de rentes van ook zuidelijke landen heel laag waren. En toen die crisis ontstond, zag je ineens dat de rentes op die staatsobligaties van die landen enorm opliepen. Omdat ja. mensen, omdat de beleggers die overheden niet meer vertrouwden, dat ze hun begrotingstekorten konden terugbetalen of konden financieren. En toen liepen de, de rentes enorm uit, uh, uit elkaar. En dat was ook weer een acute bedreiging van het bestaan van de euro. Ja, precies. Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de euro? Denk je dat het de euro uh, op een gegeven moment gaat vallen, dat, mensen weer, uh, dat de landen weer een eigen munt terugkrijgen? Uh, je hoort mensen wel eens praten over een euro en een euro. Of denk je dat het zo blijft? Nou ik was tot 2010 eigenlijk vrij positief over de euro in de zin dat, uh, dat um, uh, er was eigenlijk niks mis met die munt wat ik al zei, het was een standaard, um, uh, iedereen kon rekenen met dezelfde eenheid en in principe als dat gebeurt dan, dan uh, creëer je de mogelijkheden om als ondernemer bijvoorbeeld in verschillende landen um, uh, te koersen op, een, op eenzelfde signaal. Um, wat het, het vervelende is geweest van die euro is dat die landen hun begrotingstekorten konden lenen, lenen, lenen om die begrotingstekorten te dichten. En daardoor veel te veel hebben geleend. Uh, en uiteindelijk er staatsobligatiecrisis dreigden in die landen. Europa had toen kunnen zeggen op de ECB uh, volgens statuten van nou ik mag geen landen redden. Dus faal maar. Alleen ja. politici hebben dat in Europa voorkomen door het mandaat van de ECB op te rekken. En daardoor is de discipline van die zuidelijke landen... om uh, daadwerkelijk echt fundamenteel te gaan hervormen, de economie bijvoorbeeld. We kijken ja. Griekenland bijvoorbeeld hoe lang dat duurt voordat zij uh, de boel op orde hebben. Maar ook Frankrijk, uh, die nog steeds uh, met uh, 60 of 62 met pensioen kan, uh, de bevolking. Ja. 35-urige werkweek. Zolang je kunt lenen en zolang de ECB garant staat, wat nu toch een beetje gebeurt... Um, ja, creëer je een cultuur van, uh, van het afwentelen van, uh, van je, je problemen op het collectief. En ja. zolang dat gebeurt, uh, en zolang dat wordt toegelaten, heb ik niet veel vertrouwen in het voortbestaan van zo'n munt. Um, dus je zegt van de euro's aan zich wel een goed idee. Maar de manier waarop dat nu wordt gemanaged is eigenlijk niet... Uh, ja, geeft de verkeerde incentives. Het geeft de verkeerde prikkelstructuur... voor de, de, de overheden in die landen... die moeten hervormen. Ja. Um, kijk... Een, een level hoger weer... stel je voor dat er een, een dollarcrisis ontstaat... omdat die dollar heel erg sterk in waarde stijgt... en er schuldencrisis ontstaat... bijvoorbeeld in China. Je hebt heel veel geleend in dollars. Um, en er komt een internationale monetaire crisis. Dan kan de euro... Uh, juist weer een uitweg bieden, omdat zij uh, goud op de balans hebben staan. Um, waarmee zij de, de slechte leningen die zij hebben opgekocht sinds ja. 2010. kunnen, kunnen um, um, ja, als een soort spons kunnen, kunnen um, uh, opvullen met hergewaardeerd goud. Waardoor er nog een functionerende munt is. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk in een monetaire crisis. Dat je nog ja. een functionerende munt hebt. Ja. Uh, dus in die zin. ...ben ik heel ambivalent. Ik ben tegen die, die, die politiek van het allemaal afdekken van, van uh, problemen uh, uh, op, op basis van de belastingbetaler. Uh, maar ik zie ook dat dat een, een, een uitweg kan bieden, die euro, in een internationale monetaire crisis. Ja. ja, dus dat de euro potentieel de rol van de dollar zou kunnen overnemen op het moment dat het heel slecht zou gaan met de dollar. Ja, ik, ik, ik geloof niet dat Europa wil dat ze een, een world reserve currency worden mm -hmm. zoals de dollar. Want ik denk ja. dat, dat eigenlijk de, de tegenwaarde van die munt, en dat is in dit geval dan het goud, eigenlijk belangrijker is. Eh, want ook dan in zo'n monetaire crisis kan bijvoorbeeld China eh, of Rusland of Amerika ook ervoor kiezen om mee te gaan in die revaluatie re van goud. En dan krijg je ja. een, een, een, een, een goudreserve standaard bijvoorbeeld. Dat zou een, een optie kunnen zijn om de economie weer wereldwijd op gang te kunnen brengen. Ja. Ja precies, ja. Um, zijn er nog onderwerpen die je graag zou willen aantippen in dit thema? Um, nou ja, dat, de, de, het is natuurlijk wel in respect um, uh, heel erg uh, naar voren gekomen, maar wat, wat ik toch altijd van belang vind om te benadrukken dat geld en cultuur, uh, dat dat op elkaar inwerkt, dat um, uh, welk geld je hebt, een goudstandaard, bepaalt welke culturele inbedding uh, uh, er is. En, en dat als je ander geld hebt, bijvoorbeeld het geld dat wij hebben, dat je een andere cultuur krijgt. En dat is een soort co-evolutie, maatschappelijk geld co-evolutie. En dat in die co-evolutie er van tijd tot tijd problemen ontstaan waar heel veel mensen geen duiding aan kunnen geven omdat ze die co-evolutie niet zien en niet kennen. Ja. En, en ja, want economen de, kijken dan pu vaak puur... Die kijken puur alleen naar dat geld. ...naar, naar, naar de cijfers, ja. zeg en, en, maar. En, Ook de, heel de, Keynesiaans, om puur... ...want bijvoorbeeld de Oostenrijkse school is natuurlijk veel meer van, van waardeperceptie en zo. Ja, of zelfs wiskundig, via modellen. Ja. Hè. Er wordt echt naar één kant van het verhaal gekeken. Ja. En politici kijken op zo'n moment heel erg naar een hele andere kant van het verhaal. Ja. En eigenlijk zouden die twee samen moeten komen om te zeggen... ...ja, maar wacht eens even, we hebben, we hebben invloed... ...of we hebben onze beide werelden beïnvloed. Ja, ja, precies. Dat die, uh, uh, nou ja, ik hoop dat de politici dat, uh, uh, dat gaan snappen. Uh, dan nog even terug naar de actualiteit. Heb je vertrouwen in dat de coalitie dit gaat oppakken, deze problematiek? De, de huidige wat, wat de coalitie die er nu is, absoluut niet. Daar heb ik geen vertrouwen in. Mm -hmm. uh, de Haagse kaastolp. Je ziet toch weer dat, uh, dat uh, de, de, de status quo, het onderhoud van de status quo, toch belangrijker is dan, dan fundamenteel anders nadenken over maatschappelijke uh, problemen en, en, en oplossingen. Uh, dus ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, nee, helaas. Ik vind het wel goed dat, uh, dat er een nieuw geluid is in de Tweede Kamer met vorm uh, uh, voor democratie. Dat is ja. een uh, fundamenteel, denk ik, ander geluid. En dat is uh, hard nodig. Het het uh, conservatieve geluid wat we misschien juist nu nodig hebben. Ja, omdat ik denk, denk dat heel veel mensen in het land ook zo denken... ...alleen op die manier nooit zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer... ...omdat het verhaal ja. eigenlijk nooit verteld is. Ja, er zitten de, de, de zittende partijen die zijn ja, heel erg uh, geënt op het bewaren van de status quo... ...en dus het hele debat van die twee kanten van het verhaal, dat bestond er eigenlijk niet. Nee, het is een soort mono-verhaal geworden... Um... Ik heb wat ik al zei. Ik vind, men, men, ook daarin zijn mensen weer raar. Als je twee mensen bij elkaar zet... dan gaat op een gegeven moment uh, gaat hun dialect op elkaar lijken. Ja. Uh, maar zet twee mensen bij elkaar... en hun denken gaat op elkaar lijken. Ja. En het, het, het lijkt wel alsof in Den Haag... de, de, de, de vierkante kilometer waar al die politici op, op besturen... Uh, misschien te klein is om een diversiteit van ideeën toe te staan. Dus dat, dat, dat er altijd een buitenstaander nodig is... om, om nieuwe ideeën te brengen in die, in die vierkante kilometer. Ja, precies. Nou ja, hopen dat dat gaat gebeuren. Ja, uh, dat hoop ik ook. We gaan zo richting de afronding van, uh, van dit interview. Uh, Mochten luisteraars zijn die zeggen van ik vind het interessant, uh, lees dan vooral het boek. Uh, daar wordt dit alles nog veel gedetailleerder in uitgewerkt. Uh, ook uh, begint met een goed historisch overzicht hiervan. Uh, dat is de, de ja, uh, daar wordt naar gelinkt op geldbubbel.nl. Daar wordt gelinkt naar de naar het aanschaf van het van het e-book. Ja. Um, ja, Sander, hartelijk bedankt voor dit interview. Ik denk dat het heel interessant was. Oké, okay, jij dankjewel. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden. Ja. En uh, ja, ik hoop de luisteraars ook morgen te spreken op onze lenteborrel. Uh, vanaf 8 uur in het café De Bekeerde Zuster te Amsterdam. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Dankjewel.